Come Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een groot aantal psychiaters weigert mensen te keuren voor het rijbewijs. omdat de specialisten het nieuwe tarief daarvoor te laag vinden. Dat meldt het CBR. Sinds dit jaar zijn de tarieven voor zo'n keuring gehalveerd. Het CBR waarschuwt dat er nu wachtlijsten ontstaan en dat mensen niet op tijd hun rijbewijs kunnen verlengen. Ieder jaar verwijst het CBR zo'n 8000 mensen door naar een psychiater voor een keuring. De instantie vraagt de Nederlandse zorgautoriteit die de tarieven vaststelt en de orde van medisch specialisten om actie te ondernemen. Verzekeraar Mensis eist publieke excuses van voetbalclub Vitesse vanwege het besluit naar de Verenigde Arabische Emiraten te reizen zonder de Israëlische speler Dan Mori. Dat schrijft de Volkskrant. Mensis is de hoofdsponsor van de club uit Arnhem. Vitesse reisde onlangs af naar een trainingskamp in Abu Dhabi zonder Mori omdat de speler vanwege zijn nationaliteit zou worden tegengehouden aan de grens. Bijna 10% van de cadeaus die voor kerst waren besteld zijn te laat bezorgd. Volgens marktonderzoeker Q&A kwamen een half miljoen bestellingen vorige maand niet op tijd aan bij de klanten. In 2012 werd 7% van de pakjes te laat bezorgd. Met Sinterklaas deden de webwinkels het volgens de marktonderzoeker dit jaar juist beter. Zo'n 4% van de bestellingen kwam te laat. In 2012 was dat nog bijna 6,5%. Een Indiaanse diplomaat die vorige maand in de VS was gearresteerd is op het vliegtuig gezet terug naar huis. Vorige maand was ze in de VS opgepakt en in het boeien geslagen wegens visumfraude. De Amerikaanse justitie wil daar berechten, maar India weigerde daar diplomatieke onschendbaarheid op te heffen. Op hun beurt eisten de Indiaanse autoriteiten excuses van de VS voor de vernederende manier waarop de vrouw was opgepakt en gefouilleerd. Waarom Amerika de vrouw nu laat gaan is niet officieel bekendgemaakt. Mogelijk speelde mee dat India had speelt op sluiting van de Amerikaanse ambassade. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen... overdag ook vrijwel droog en geregeld zon... met middagtemperaturen tussen 7 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe? Ja, optiek slinger. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlens specialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 You.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 Antwoord. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er nog file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Knopend Muidenberg 2 kilometer. A6 Lelystad richting Muidenvoort Knopend Muidenberg ook 2. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3. A9 ook maar amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amstel Business Park en Rij 2. En tussen Knopend en Koenplein en de Koentunnel ook 2 kilometer. A44 Den Haag Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 3 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Met een aantal collega's bijeen die allemaal stuk voor stuk... met heel veel plezier het jazzprogramma voor u presenteren. Ik ga beginnen, ik hoorde net het nieuws dat Eusebio is overleden. Een heel beroemd voetballer. Nou, dat sluit een beetje aan bij mijn keuze van het eerste uur. Want ik wil u iets laten horen wat alles met sport te maken heeft. Althans met het tune van een sportprogramma. U gaat het onmiddellijk herkennen. Dit is het orkest van Quincy Jones met Chum Change. Als je het doen wil. Nou, dat gaat niet lukken. Dan ga, uh, ga ik een andere voor u draaien. Geluisterd. Ik draaide eerder de work song. Inmiddels zijn uh, wat technische problemen opgelost hier uh, in de studio. En kan ik u alsnog laten genieten van het nummer Chump Change van Quincy Jones. Klanken, tijd voor iets vokaals. Uh, het bekend nummer is... That All Devil Code Love. Uh, ooit gezongen door Billy Holiday... maar ik heb gekozen voor de vertolking... door Alison Moyet. Dat nummer stond eigenlijk altijd in de top 2000... wat in december gedraaid is. Maar de laatste jaar is dat nummer eruit gevallen. En het is toch zo'n prachtig nummer dat ik dacht... Hey, het is een mooie gelegenheid om dat weer eens te laten horen. Luistert u vooral naar de loopjes in dat nummer. Ik draai heel vaak uh, Ray Charles, want deze gigant is in staat om een gevoel op te wekken. Zeker als hij samen met een ander speelt. Ray Charles Robinson, hij werd geboren op 23 september 1930 in Beverly Hills. Het was uh, een blinde Amerikaanse zanger en pianist. En vooral speelde hij groots de moderne blues en de rhythm. Hij was in de jaren 50 uh, ontwikkelde die, die muziek door de, in, uh, in gospelmuziek vooral te gaan spelen. Maar hij is in staat om naast de blues ook nog andere stijlen te spelen. Want uh, hij sloeg met een aantal hits de, alles en nog wat uh, vooruit. Met Hit The Road Jack en I Can't Stop Loving You. Maar wat hij vooral uh, op zijn konto kon schrijven... was dat hij samen met anderen heel mooie nummers bracht. Ik heb uitgekozen: Do I Ever Cross Your Mind? Cross your mind, Darling. Do you ever see some situation somewhere somehow triggers your memory? Huh? luisterde naar Rachel samen met Bonnie Raitt. We gaan verder met um, um, Abby Lincoln, een van mijn favoriete zangeressen. En waarom? Omdat ze een fantastisch stemgeluid heeft, wat eigenlijk ook wel vrij uniek is. En ja, dat maakt een verschil. En uh, Ik heb een nummer van haar uitgekozen, dat komt van een album, You Gotta Pay The Band. Dit album is uit 1991, waarin zij samenspeelt met uh, Stan Getz. Maar u hoort ook... Uh, wordt hoort natuurlijk ook uh, uh, Hank Jones op piano, Charlie Hayden op bas en op drums Mark Johnson. Abby Lincoln met You Gotta Pay the Band. En het nummer wat ik ga draaien heet Beurt Alone. was Abby Lincoln Burt Mijn keuze, mijn volgende keuze, heeft als uh, subtitel: Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Toetstielemans, ga ik een stukje laten horen. Nog steeds optredend en een feest om dat mee te maken. Een broos mannetje dat hijgend door de astma uh, uh, uh, uh, op het podium wordt begeleid en naar zijn plekje wordt gebracht dan is een jaszak grijpt en daar een simpel mondharmonica uit tovert... en dan van start gaat. Wij horen hem nu, begeleid door Elian Elias op piano... en Mark Johnson op de bas in een nummer Moments. Ik mag weer even een plaatje, een cd'tje draaien... Ja. en ik kom terug op uh, wat ik uh, in het eerste blokje deed... Uh, uh, over Ruud Brink en de kaart, over het standbeeld. Uh, de heer Matthijsen uit uh, Bentveld, die belde me net op... En waar het beeld stond. Nou, dat staat in de Egeland Tiertuin in Haarlem. En uh, we hebben daar ook een cd voor laten maken... Omdat het, de, de, om dat om beeld te bekostigen. En omdat er nog wat rekeningen over staan... Is deze CD nog steeds te koop? En als u nou even hier naar ZFM uh, even belt. Dan, uh, dan zorg ik dat die CD bij u thuis komt. Voor een tientje trouwens. Nou, we gaan een stuk draaien van die CD. En dat is uh, de CD, die heet De Spaarneblues. En er staan allerlei uh, bands op waar Ruud en D mee gespeeld hebben: Winkels Winkelsband, Metropool Orkest, uh, Rob Hoeken, Jan Rijbroek, noem maar op. En uh, we gaan daarvan spelen. Carry me back to Old Virginia. Met Descartes, met Ben Webster, Ruud Brink, Keeslinger, Rob Longerijs en Johnny Engels. Heerlijk, al die muziek hè, van uh, ja, muzikanten uit de regio, al dan niet overleden. Want ja, uh, Descartes natuurlijk uh, is niet meer uh, onder ons. Maar uh, ik heb ooit de eer gehad om uh, met deze muzikanten, uh, een rasmuzikant te spelen. Dus dat is nu wel heel leuk om dat allemaal weer eens terug te horen. Uh, uh, Adam heeft uh, een beetje reclame gemaakt voor die mooie cd. Uh, met allemaal muzikanten, dus uit, uh, uit Kennemerland zeg maar. Ik ga een beetje reclame maken voor mijn zoon... want die geeft 1 mei een concert in de stad Stadsschouwburg in Haarlem. Uh, hij is fan van uh, popmuziek, maar ook van jazzmuziek. En ook, ook een beetje groener muziek, zoals dat heet met een dure woord. Uh, en misschien herkent u er ook wel een groenertje in. Sven Duijf met I got the world on a string.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 And I'm in love Life's a wonderful thing As long as I've got that string I'll be a steady so and so If I should ever let you go oh.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 Ja, a wonderful thing All right. when you get the world uh -huh. on a ja, Sven Dijf hij was hier pas 17 jaar oud toen dit werd opgenomen in de popbunker in Amuiden. Ja, Een grote bunker met allerlei oefenruimtes voor muzikanten waar ook een klein studiootje is ondergebracht. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor Dee Dee Bridgewater. Een bekende Amerikaanse jazzzangeres. Prachtige muziek gemaakt. Onder andere de CD Love and Peace. A tribute to Horace Silver. Zij zingt het nummer Lonely Woman. Horace Silver, harder dacht ik, zo acht minuten voor nodig. Zij recht het in, denk ik, drie minuten. Dit nummer is door vele muzikanten ook op de plaat gezet. Dus luistert u met veel plezier naar Lonely Woman. Dee Dee Bridgewater. ZANG Wat kunnen we dan nog na Didi Bridgewater doen? Nou, iets heel bijzonders. Ik kondigde het begin van het programma al aan. Muziek uit Frankrijk. Een jonge, frisse groep Franse muzikanten. die een prachtig cd hebben gemaakt met allerlei stijlen. En een nummer is. lijkt een beetje op Oost-Europese muziek. En mooie ballet. Ik heb gekozen voor een. Een stukje waar prachtig gitaar gesoleerd wordt. En dat is een, uh, uh, het nummer nous onder ons. En gespeeld door het uh, Paris Combo. voor nog eventjes. Uh, met een uh, cd'tje, met een nummer van uh, een cd, Jazz for Malawi. We hadden het net over, in de, of tenminste in het vorige blokje... over de pianist Frans Vertongeren. Uh, nou, ik zal het kort maken. Frans Vertongeren is een uh, was een fantastisch componist. En die heeft toen ook uh, voor die cd heeft die een, uh, een nummer geschreven... speciaal voor Ruud Brink. I Remember Ruud... En uh, dat is Frans aan de Piano, Kees Volent op de drums en Rob Veenhuis aan de bas. En ja, het, het, ik ben een beetje onbescheiden nu, maar op de saxofoon, met het Noorsax, hoort u mij. En dat uh, nummer heet, ja, uh, yeah, I Remember Ruud. luistert nu naar het jazzorkest van het Concertgebouw... onder de leiding van Henk Meutgeert. Een fantastisch jazzorkest is dat werkelijk. En Madeline wel zingt erbij. Zij is oorspronkelijk afkomstig uit de gospel, zou ik maar zeggen. En haar sound sluit perfect aan bij de Big Band. Luistert u naar de, de, de CD, tribute to Ray Charles, het nummer Georgia. Just an old sweet song Keeps Georgia De ZFM Jazz-uitzending van dit jaar zit er bijna op en u gaat nu nog Billy Holiday horen met Soeker. 24 jaar geleden werd dit als openingstune gedraaid door de pioniers en oprichters van ZFM Jazz. Daan Huijing en Henk Stroobach, beiden nu wonengachtig in respectievelijk Duitsland en Frankrijk, nogmaals bedankt voor dat werk verricht in de beginperiode.